7 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het dodental van het ongeluk bij Helmond vanmiddag is opgelopen tot vijf. Een bestelbusje en een vrachtwagen botsten frontaal op de N270. In het busje zaten acht mensen. De drie overlevenden zijn zwaar gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. Over de oorzaak van de aanrijding bij Helmond is nog niets bekend. Een zelfrijdende auto van taxibedrijf Uber heeft in de Amerikaanse staat Arizona een vrouw doodgereden. Ze stak de straat over en liep niet op een zebrapad. De auto van Uber reed op de automatische piloot, maar er zat wel iemand achter het stuur. Voor zover bekend is die de eerste keer dat een zelfrijdende auto een voetganger heeft doodgereden. Uber legde tests met zelfrijdende auto's voorlopig stil. Duizenden mensen hebben zich de afgelopen dagen aangemeld als stamceldonor, zegt Stichting Matches, een centrum voor stamceldonatie. Het komt door de berichten over VVV-voetballer Lennart T. Hij liet afgelopen weekend een wedstrijd tegen PSV schieten om stamcellen te doneren en zo iemand met leukemie te helpen. Sindsdien zijn er 5 à 6.000 stamceldonoren bijgekomen. Bij NUON in Nederland verdwijnen 275 banen. Het is onduidelijk of mensen gedwongen worden ontslagen. Volgens het moederbedrijf, het Zweedse energiebedrijf Vattenfall... is het nodig voor nieuwe investeringen en om te kunnen blijven concurreren. Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam... heeft per ongeluk de gegevens van een groep patiënten gelekt...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 Mooier voor u, mooier voor ons en mooier voor Naomi. Kijk wat wij voor Naomi betekenen op etiosborn.nl slash Naomi. HR, payroll en tax and legal doe je samen met ST -works. -works, works. NPO Radio 1. VPRO. We zullen ze opjagen. Bureau Buitenland. Rik Delhaas. Dat zei de voorman van de nationaal-populistische alternatieve Vuur Duitsland over het voeren van oppositie in de Duitse Bondsdag. Nu Angela Merkel aan haar vierde termijn als Bondskanselier is begonnen... met een kabinet van CDU en SPD... is het tijd eens te kijken hoe de AFD opereert als grootste oppositiepartij. Tot half acht is dit Bureau Buitenland... Maar eerst de Verenigde Staten. Donald Trump is op Twitter tekeer gegaan... tegen speciaal aanklager Robert Mueller... die onderzoekt of de Russen en het campagneteam van Donald Trump... hebben samengespannen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. Het Rusland-onderzoek moet volgens de president onmiddellijk stoppen... omdat het gebaseerd is op leugens en een heksenjacht op hem is. Te gast, Amerika-kenner Victor Vlam. Goedenavond. Goedenavond, Rick. Ja. Eh, wat uh, beoogt Trump met deze tweets? Ja, dat is de grote vraag inderdaad. Kijk, het is wel opmerkelijk wat hij doet. Want in het verleden heeft hij wel vaker zijn frustratie geuit... over het Rusland-onderzoek. Hij heeft het een heksenjacht genoemd. Dat heeft hij in het verleden gedaan en vandaag weer. Maar dit weekend was het voor het eerst dat hij echt persoonlijk de partijdigheid van Robert Mueller aanviel. En dat heeft bij heel veel mensen de vraag opgeworpen van is dit een manier om de geesten rijp te maken voor het eventuele ontslag van de speciale aanklager? Dat zou iets zijn wat voor heel veel mensen een rode lijn is, voor zowel republikeinen als voor democraten, dus dat zou een zeer ernstige zaak zijn. Maar je zou kunnen denken dat dat zijn doel is om dat uiteindelijk gewoon te bewerkstelligen. Er kwam nog een opmerkelijke verklaring van de advocaat van Trump op zondag bij, die zei van het onderzoek naar Rusland, dat moet nu gestaakt worden. En dit zeg ik mede namens de president. Nou, op dat laatste kwam hij weer terug. Later zei hij dat het gewoon zijn persoonlijke mening was. Maar alles bij elkaar krijg je het idee dat het een president is... die de bedoeling heeft om Robert Mueller te gaan ontslaan. Ja, en uh, je zegt van, nou, dat is een rode lijn... voor zowel democraten en republikeinen. Uh, hoe hebben de republikeinen gereageerd op deze tweet? Dus, er zijn heel veel republikeinen die als beleid hebben... om niet meer op elke tweet te reageren. Dus het is grotendeels stil geweest. <gül> ja, exact, exact. want je kunt altijd wel blijven reageren... want er zijn er nogal wat uh, controversiële tweets. Uh, de bekende namen hebben zich uitgesproken uh, voor die rode lijn... en het handhaven daarvan. Dus bijvoorbeeld John McCain, Lindsey Graham hebben gezegd... in een verklaring dat het begin van het einde van het presidentschap... van Trump is aangebroken op het moment dat hij Robert Mueller ontslaat. Dat is niet per se nieuw, dat was ik wel een beetje de verwachting. Heel veel andere republikeinen zijn stil geweest. Maar je krijgt wel het idee dat het voor heel veel mensen... nog wel een serieuze zaak is. Want uh, iemand zoals Trey Gowdy... dat is een congreslid die zeer republikeins is... die furoren heeft gemaakt met het Benghazi-onderzoek... tegen Hillary Clinton, uitgerekend. Die man zegt... Uh, afgelopen zondag gisteren dus, van het is uh, niet acceptabel dat uh, een Robert Mueller wordt ontslagen, dit onderzoek moet gewoon kunnen plaatsvinden. Dus ik heb het idee dat de meeste republikeinen daar nog wel achter staan. Maar goed, de vraag is wel, wat gaat er gebeuren op het moment dat die ontslagen worden. Het is in die zin een lastige kwestie dat je dan natuurlijk wel uh, ja, gewoon voet bij stuk moet houden, dat je dan daadkracht moet tonen. En dat is iets wat de uh, republikeinen niet altijd hebben gedaan op het moment dat ze worden geconfronteerd met uh, wangedrag van Trump het afgelopen jaar. Ja, en de, de, de de hamvraag is natuurlijk, uh, gaat uh, Trump uh, of iemand anders Robert Mueller ontslaan? Het zou kunnen zijn. Het zou, weet je, dit, dit zijn meerdere dingen die mogelijk zijn. Het zou dit weekend gewoon een soort van proefballonnetje uh, geweest kunnen zijn... dat hij wil gewoon wil kijken of hij ermee weg zou kunnen komen en dat hij niet per se op dit moment de bedoeling heeft om hem te ontslaan... maar dat het eventueel iets kan zijn wat hij tot later wil bewaren. Het kan ook zijn dat Trump het wel degelijk gaat doen... dat hij het wel degelijk van plan is. Uh, het is moeilijk om dit soort dingen in het Witte Huis van Trump te voorspellen... omdat er niet een gewone besluitvormingsprocedure is. Normaal gesproken bij grote besluiten... dan bij andere presidenten in andere Witte Huizen... dan wordt er een soort van procedure vooraf uh, vastgesteld... Uh, dan wordt er een uh, timeline opgesteld... dan wordt er besloten wie mee mag praten, wie niet mee mag praten, et cetera... en ja. dan komt er een soort van besluit uit. Hier kan Trump gewoon letterlijk op een dag wakker worden en denken van ik ga die man ontslaan. En dat is tegelijkertijd ook waar zijn adviseurs een beetje bang voor zijn. Dat hij gewoon op een gegeven moment met de verkeerde been uit bed stapt en ja. dan maar besluit die man te ontslaan. En is dus wat nog... ze afgelopen... En er is maar weinig tegenspraak in het Witte Huis over, hè? Want zowat zo iedereen is ontslagen die het niet met hem eens is. Ja, nee, het zijn inderdaad heel veel mensen. Het is bijna 50 procent van de mensen die begonnen met werken in het Witte Huis... vorig jaar bij de inauguratie, die zijn inmiddels weg. En dat is inderdaad uitzonderlijk veel, want normaal gesproken... is het zo'n 10 procent dat in de eerste, uh, het eerste jaar ontslagen wordt. Dus het zijn inderdaad heel veel mensen die weg zijn... en die worden, zoals jij precies terecht zei, vervangen door mensen die meer... De, een soort van de impulsen van Trump. Uh, die zijn natuurlijke impulsen die dat meer ondersteunen. Uh, dus je zou kunnen denken dat hij meer ja-knikkers om zich heen heeft. Ja. ja, dus het enige wat we kunnen doen. is hopen of bidden. dat Trump uh, iedere ochtend met het goede been uit de uh, bed stapt. Als ik je ja, zo begrijp. <laughs> en zijn adviseurs proberen daar nog in ieder geval één ding aan toe te voegen. Afgelopen weekend hebben ze hem meegenomen naar een golfbaan... want ze zagen dat hij aan het twitteren was. En zolang hij daar op de golfbaan het maar naar zijn zin heeft... dan kan hij in ieder geval Robert Muller niet ontslaan, is de gedachte. En dat heeft in ieder geval dit weekend gewerkt. Want dan kan hij niet twitteren. Hartelijk dank, uh, Victor Vlam, Amerika Keran. Het Eurobureau. Ja, Angela Merkel werd woensdag voor de vierde keer... tot bondskanselier van Duitsland gekozen... en gaat een bondsregering leiden van CDU en SPD. En daarmee wordt de alternatieve vuur Deutschland... officieel de grootste oppositiepartij in de bondsdag. De rechtspopulisten beloofden op de verkiezingsavond... zes maanden geleden de regering het vuur na aan de schenen te leggen. We zullen ze opjagen, kondigde de AFD-voorzitter Alexander Gauland aan. Um, dat gaan we eens even bespreken met Hanko Jurgens. Goedenavond van Goedenavond. het Duitsland uh, Instituut. Um, ja, is het jachtseizoen inderdaad geopend? Nou, het klonk echt bijzonder dreigend. Ja. Wie werden ze jagen? Hij zei het nog een keer. Wie werden ze jagen? En de volgende dag uh, bij de eerste persconferentie trad vrouwke uh, Petri al uh, uit de partij een gematigde uh, een, ja, stem nou, in, in, in zo positioneert ze zichzelf in ja, ieder geval ja. en uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik vind dat ze zich eigenlijk uh, vrij netjes uh, uh, gedragen tot nu toe uh, ze hebben natuurlijk wel een aantal uh, voorstellen gedaan het boerka verbod uh, ze hebben uh, uh, de grenzen moeten nu echt dicht uh, uh, ze hebben een uh, apart voorstel gedaan, namelijk Dennis Yücel... Dat is de Turkse journalist die een jaar vastzit. Uh, in Turkije. Uh, in hè? Turkije ja. moest... een, een Duitse journalist in feite. Ja, toen hij vrijkwam, werd uh, gezegd dat ze uh, zijn geschriftenmaats moesten gaan onderzoeken op, uh, of hij niet een Duitslandhater zou zijn. Uh, dat was natuurlijk uh, zeer tegen het zeer op een, uh, van uh, een aantal uh, partijen, vooral uh, de Groenen... En Sam Eustemier, dat is de, een van de oudleiders leiders van de Groenen... is daar woedend over geworden en heeft er een, in mijn ogen... schitterende woedrede gehouden. Uh, dat kunnen ze in Duitsland heel goed. Dus af en toe is er iemand helemaal boos en die gaat dan tien minuten los. zeg Maar, maar de partij zelf, de AFD... ik denk dat ze ook uh, in het begin een tactiek hebben gehad... dat ze zich ook serieus genomen willen... Uh, voelen daar. of dat ze daar ook uh, ze willen laten zien dat ze een, uh, een, een, een, een partij zijn uh, die ook daadwerkelijk uh, uh, misschien wel uh, uh, regeringsmacht zou kunnen krijgen. En uh, dus ze willen het niet te hoog laten oplopen. En misschien zit er ook een zekere kalkool zegt men in het Duits, zeg maar. Bij, in de zin van dat de kans dat er dit voorjaar weer problemen uh, zich voordoen met vluchtelingen bijvoorbeeld. Uh, of dat er nogal wat hobbels op de weg komen... nu de regering echt uh, er zit, is het natuurlijk toch best wel groot. En dan kunnen ze in de loop van dit jaar nog veel meer van zich laten horen. En misschien dat ze dan wel uh, weer uitgebreid uh, in de media uh, te horen zijn. Want nu was het zo, ik moet eerlijk zeggen, ik heb vooral de Redes gehoord van de parlementariërs zoals uh, Cem Ustermier... Uh, die tegen de AFD te keer gingen. En ja. van de parlementariërs van de AFDers zelf, ja, dat viel eigenlijk wel mee. Maar je kan ook zeggen van nou ja, er zit nu pas een regering. Ja. Uh, we hebben nu een interimperiode gehad ja. en nu pas uh, begint het uh, oppositie. Het echte oppositie voeren. En mogelijk dat ze nu ook pas echt. Uh, uh, ...loos gaan, gaan of, zeg maar. Of ze, hebben, of ze hadden niet echt een, een, een strategie. Dat kun je niet uh, ook... Nou, ik denk dat ze wel... Uh, ...in ieder geval een strategie hebben... ...dat ze in het begin in de Bondsdag uh, uh, ...iets wat serieus genomen willen worden. Ik vind overigens ook... ...kijk, vrouwke Petrie was een televisiepersoonlijkheid. Die uh, op een of andere manier... ...sommige politici hebben dat. De camera is... Uh, uh, kleeft, aan ze. kleeft aan haar. Ja. En dat is bij Alice Weidel en Alexander Gauland... bepaald minder het geval. Dus dat heeft, het heeft ook te maken met uh, de leiding van dit moment. Uh, het is eigenlijk best... Een, ik vind het een beetje een stoffige groep. Uh, uh, het zijn 92 parlementariërs, maar 10 vrouwen. Van de uh, 700, hè? Van de is tof, 700, toch, ja. Toch best fors, ja, zou je zeggen. Het, is wel een hele, het is op zich een grote groep. Want ja. als dus iemand van de AFD spreekt... Er wordt altijd geapplaudisseerd voor de eigen partij in uh, Duitsland. Dan uh, klinkt dat toch uh, behoorlijk fors als de, uh, de vleugel van de AFD. Ze zitten naast de regering. Hè? Ook nog uh, apart, zeg maar. Als die met z'n allen klappen, dan is het wel duidelijk dat ze er zijn. Ja. Dus dat, dat is sowieso heel duidelijk. Want... parlementariërs horen ook voor elkaar te klappen, hè, als ze het ergens mee eens zijn. Ik ja, hoor maar dat, dat, dat voor, voor de niet. alternatieven niet geklapt nee, wordt. nee, In Duitsland is dat sowieso al de sfeer wat... Uh, het is niet zo dat uh, iedereen mevrouw Merkel van mevrouw Merkel houdt. Zoals je soms in Nederland het idee krijgt. Ja. Bij de SPD uh, houden, zitten ze nu wel in de regering met mevrouw Merkel. Maar dat is een soort noodzakelijk kwaad. Hoor. Het is niet, dus het is, het is, die partijen zijn sowieso al niet zo heel erg... Uh, gaan ze vriendschappelijk met elkaar om. Is er in de omgang, in de Bondsdag, in het parlement iets veranderd... nu de AFD er Er zijn nogal wat parlementariërs die gezegd hebben... mijn enige doel is dat de AFD nu zo snel mogelijk weer de Bondsdag uitgaat. En zij vinden ook, dat vind ik ook heel interessant... de AFD is eigenlijk een hele democratische partij... en die zin dat het echt van onderop in de deelstaten georganiseerd wordt. Ze hebben partijcongressen die doen erg denken aan de partijcongressen van de CDA, vind ik met allerlei commissies enzovoort. Maar in Duitsland wordt gezegd, AFD is een ondemocratische partij. En uh, dat wordt ook in de Bondsdag, daar wordt al wel over geschreven... dat een, een heel groot aantal uh, Bondsdagleden eigenlijk gewoon niet eens dag wil zeggen tegen AFD. Ja. Het kan natuurlijk ook zijn dat dat uh, naar buiten gebracht wordt... dat uh, mensen van de AFD dat goed uitkomt om dat zo te zeggen. En zijn er clashjes geweest tussen AFD en andere... Nou ja, bijvoorbeeld om, om Dennis Jutel, uh, ja. dat soort opmerkingen... daar wordt natuurlijk dan heel hard op gereageerd... Uh, maar voor zover ik weet is er, zijn, is er nog geen handgemeen uh, geweest. Ja. Er is een uh, ander uh, ja, toch omstreden feit. Een delegatie van de AFD is op bezoek geweest in Syrië. Ja, heel wat, interessant. Wat, wat, wat was daar nou precies het uh, doel van? Wat wilden nou, ze wilden eigenlijk met eigen ogen zien... of, ze, uh, of de Syrische vluchtelingen gewoon uh, terug naar Syrië kunnen. Ja. En ze zijn daarbij ze zijn in Homs, Aleppo... en. Er zijn zo'n aantal uh, uh, regeringsgezinden uh, uh, die dus in de handen zijn zijn van, ja, precies, ja, van Assad en, zijn geweest. Ja, voor, vooral in, die in handen van Assad zijn. Ze zeggen dat ze het helemaal zelf betaald hebben. Mm -hmm. uh, dat, dat zou natuurlijk uh, goed kunnen. En ze zijn er vooral geweest om dus, uh, te kijken of er niet Syrische vluchtelingen uh, terug kunnen naar uh, Damascus. Ja. ja, ze konden daar niet zo heel erg duidelijke uitspraken over doen. Maar er was nog in Damascus toch best wel wat... Uh, Ruimte voor... Ja, terwijl die mensen natuurlijk juist op de loop zijn gegaan... voor het regime van Assad. Ja, natuurlijk. Ja, ja, dus, ja, ja. Ja. Ja. Hoe, hoe is dat bezoek ontvangen in Duitsland? Nou, bijzonder kritisch. Ja. Maar vooral ook natuurlijk omdat er gezegd wordt... Van waarom zouden jullie dat... Hoe, op basis waarvan, van die zeven dagen dat jullie daar geweest zijn... kunnen jullie daar dat bepalen? Daar heb je natuurlijk... De, de, de hoge commissaris voor de vluchtelingen voor. En daar heb je allerlei andere instanties voor die daar beter van op de hoogte zijn. Ja, ik zou zeggen, het is een soort van provocatie ook hè, om zoiets te doen. Een beetje wel, ja, ja. ja. er was natuurlijk ook. De, de AfD is wat meer naar rechts opgeschoven de laatste. Uh, maanden eigenlijk ook weer trouwens de laatste weken ze, ze hebben nu gezegd dat ze ook op Pegida demonstraties mogen spreken dat was eerst niet zo dat, dat was eerst niet zo dat was zo. echt ook officieel beleid ja. geen niet, niet ja dus ze staan open voor die rechterflank en dan is het in Syrië wel interessant dat er ook in, vanuit het verleden wel uh, relaties uh, zijn geweest uh, met Nazi-Duitsland. Uh, van en de baaspartij. Van de baaspartij. Ja, ja, En, en, en nou ja, of daar nog enige verwijzing naar uh, terug te vinden is. Is denken wel. Het is in ieder geval een interessant gegeven, natuurlijk. En het is wel uh, voortdurend springstof uh, uh, als het gaat om, uh, om de AfD. Uh, voortdurend lezen we in het nieuws, nu net ook weer een assistent van Alexander Gauland zou uh, neonazi geweest zijn. Uh, uh, zeg maar die, die, die, die link met het extreemrechtse. Uh, daar wordt voortdurend uh, over gediscussieerd. En, maar dat, dat wordt ook voortdurend naar voren uh, ja. Kan uh, dat nog tot discussies en uh, tot breuken in de partij leiden? Ja, die zijn er eigenlijk al geweest. Hè. Frauke Petrie is vertrokken. Ja. En, daarmee, uh, en, en, en dat was eigenlijk hierom. Omdat zij dus die rechterflank eigenlijk... Uh, ja. uh, of de maar er is, is inmiddels nog iemand, uh, uh, nog iemand vertrokken hè, die, ja, de, die opmerkingen maakte. De, de leider van uh, Berlijn... Uh, de AFD Berlijn-Pokkendorf, heet die, geloof ik. Uh, die is inderdaad uh, vertrokken... ik weet niet meer wat voor een, precies voor een opmerking hij gemaakt heeft... maar uh, als je dus echt uh, foute opmerkingen maakt over Turken en immigranten... dan uh, moet je toch uiteindelijk wel je biezen pakken, ook bij de AFD. Maar er zijn nogal wat mensen... waarvan Bjorn Hukke natuurlijk het belangrijkste voorbeeld is... dat is de AFD-leider in Turingen. Die heeft allerlei opmerkingen gemaakt... Langs de rand, die langs de rand nog net wel of net niet kunnen. En die hoort duidelijk nu uh, bij de partijen. Uh. Terwijl als Vrouke Petrie was gebleven, had hij waarschijnlijk de partij uitgezet. Ja, maar kun je zeggen dat ze uh, naar rechts opschuiven? Uh, ja, en... zeker. Ja? ja, dat is zeker het geval. En uh, ik vind het heel interessant: o, interessante vraag is eigenlijk of dan de PVV en Front Nationaal. Uh, eigenlijk een soort West-Europese variant van het populisme hebben en de AFD en de FPE, de Oostenrijkers uh, en Hongarije en Polen een, een Oost-Europese variant en we, van het populisme heel kort, wat, ontwikkelen. Wat, wat, wat is het verschil tussen die twee? Nou, dat zeg maar dat bij de, de Oost-Europese variant is, is rechtser, conservatiever, ook sociaal economisch, nationalistischer, nationalistischer, ja, en meer op het gericht op het avondland, dus ook zo, toch wel een christelijke uh, achtergrond. Uh, dat heeft, heeft de PVV natuurlijk uh, veel minder. Ja. Uh, en de PVV en de Front National zijn, als het om sociaal beleid gaat, progressief. Uh, kan het betekenen dat ze daardoor meer mensen, kiezers verliezen... als ze zo'n rechtse uh, signatuur aannemen? Ja, nou, dat, dat mee? heeft zeg maar, binnen de politieke, Duitse politieke constellatie is het logischer dat zeg maar, de rechterflank van de CDU, CSU, die lag open. En daardoor is het eigenlijk logisch dat er een conservatievere partij uh, is, is opgestaan. Uh, en niet een progressieve partij die zeg maar, vooral van de sociaaldemocraten afsnoept. Oké, okay, hartelijk dank, Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Graag gedaan. Ja, zo klonk het vuurwerk afgelopen week tijdens de Fallas de Valencia in Spanje. Een jaarlijks traditioneel straatfeest met levensgrote satirische kunstwerken... traditionele klederdracht, lichtshows en processies... ter ere van sint Jozef die de lente inluiden. De Fallas zijn de beelden van hout en piepschuim... die door de vele verenigingen worden gemaakt en door de hele stad te zien zijn. Vanavond om tien uur begint de crema... oftewel de verbranding van de honderden beelden... en komt het feest ten einde. Collega Astrid Nauta was afgelopen week bij de festiviteiten... die inmiddels op de werelderfgoedlijst staan... en de hele stad in zijn greep houdt. In Hongarije werd vorige week een vluchteling veroordeeld tot zeven jaar cel... met behulp van een zeer omstreden antiterrorismewet. wet. In een eerdere zitting had deze Ahmed H. Uh, tien jaar gekregen... voor feiten die hij pleegde aan de grens van Hongarije in 2015... toen er duizenden vluchtelingen uit Syrië over de Balkanroute... naar Europa probeerden te komen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International volgt de zaak op de voet... en heeft zich zeer kritisch uitgelaten over het vonnis. Doutje Lettinga, senior beleidsmedewerker veiligheid en mensenrechten van Amnesty. Goedenavond. Goedenavond. Wat heeft deze Ahmed H. precies gedaan waarvoor hij nu veroordeeld is? Ja, Ahmed is zelf geen vluchteling. Zijn familie is gevlucht... Vanuit uh, Syrië naar uh, de EU. Ahmed zelf is, uh, uh, de, uh, heeft een verblijfstatus in Cyprus en heeft zijn familie geholpen bij de vlucht naar uh, de Europese Unie. En uh, zoals iedereen weet, heeft Hongarije uh, op een gegeven moment de grenzen dichtgegooid. Dus daar stond Ahmed toen samen met zijn familie en duizenden andere vluchtelingen aan de grens. Uh -huh. En nou ja, je kunt je voorstellen dat daar heel veel. Uh, onrust was en dat er op een gegeven moment ook ongeregeldheden ontstonden. En de politie heeft ook grof geweld gebruikt tegen alle vluchtelingen... en asielzoekers heeft waterkanonnen ingezet en traangas. En Ahmed was iemand die Engels sprak. En hij heeft uh, geprobeerd via een megafoon uh, het uh, publiek eigenlijk... tot kalmte te manen. Uh, maar heeft ook op een gegeven moment een steen gegooid... naar de politie die dus traangas inzette tegen onder andere kinderen... En voor deze twee feiten, dus het gebruik van een, micro, van een megafoon om het publiek, om alle mensen daar toe te spreken en het werpen van die stenen naar uh, de Hongaarse grenspolitie, is hij veroordeeld voor terrorisme. Ja, en hij heeft daar in eerste instantie tien jaar voor gekregen. Uh, hoe weten we zo zeker dat hij via dit megafoon geen opruimende teksten riep? Ja, daar zijn uh, allemaal beelden van gemaakt. Er zijn camerabeelden van en daarop zie je hem ook uh, oproepen tot vrede... en de grenspolitie uh, oproepen tot gesprek met uh, asielzoekers en vluchtelingen. En die beelden zijn in eerste instantie... Hè, in 2016 kwam de zaak eerst voor bij de regionale rechtbank... zijn die beelden ook laten zien. En uh, nou, de rechtbank heeft ook erkend dat hij dat inderdaad heeft gezegd. Maar door een gebrek aan bewijs moest deze. of een eh, goede bewijsonderzoek moest deze zaak opnieuw worden gedaan. En afgelopen maart, 14 maart. werd hij opnieuw veroordeeld uh, voor terrorisme. En hij ja. werd tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld. en tien jaar verbanning. Ja. Nou ja, en dat is wat ons betreft. een heel duidelijk misbruik van antiterrorisme wetgeving. Ja, hoe, wat voor wet is dat inderdaad? Hoe kan iemand voor dergelijke feiten uh, zeven jaar krijgen? Ja, uh, Hongarije heeft uh, net als veel andere Europese lidstaten de afgelopen jaar veel draconische antiterrorisme wetgeving doorgevoerd. En in de strafwet staat een artikel waarin uh, het zogenaamde terroristische daad uh, strafbaar is gesteld. En daaronder wordt verstaan dat iedereen die een gewelddadig strafbaar feit pleegt tegen een ambtenaar om de staat te dwingen iets te doen niets te doen of iets aan te moedigen, zo vaak staat het in de wet... Ja. vervolgd kan worden voor een terroristische daad. En in dit geval heeft hij dus he, de Hongaarse autoriteiten opgeroepen... om met migranten en vluchtelingen in gesprek te gaan. En daarmee zou hij het migratiebeleid hebben willen beïnvloeden. En ja, dat mag dus onder de uh, Hongaarse terrori terroristische wetgeving. Dus uh, dit is zo vaag ruim geformuleerd dat het ingezet kan worden tegen mensen die helemaal niks met terrorisme te doen hebben. Ja, heel kort nog even. Uh, hij zit al 2,5 jaar vast. Uh, hij kan in hoger beroep. Wat, wat verwachten jullie verder van deze zaak? Ja, klopt. Hij kan inderdaad nog in hoger beroep. We hopen dat dat uh, heel snel voorkomt. We verwachten in mei of juni. Uh, en we hopen enorm op uh, vrijspraak. Dat is ook onze oproep aan de Hongaarse autoriteiten. En ook aan andere EU-lidstaten om echt hun diplomatieke invloed te gebruiken. Om Hongarije op te roepen hem uh, vrij te laten. En eventueel uh, te vervolgen voor het gooien van die steen. Dat hij ook zelf heeft erkend, maar niet onder antiterrorismewetgeving. En al helemaal niet antiterrorismewetgeving gebruiken. Ja. Om vluchtelingen hè, buiten de grens te houden die uh, zelf. Uh, terrorisme zijn ontvlucht. Ja, heel kort nog, uh, zijn er reacties geweest van andere EU-lidstaten op dit vonnis? Uh, eigenlijk uh, niet publieke reacties waarvan wij kennis hebben genomen... wel van europarlementariërs. Die hebben uh, solidariteitsacties ook met Ahmed H. in het Europarlement uh, gehouden en uh, de druk op de Europese Commissie gezet... om he, eigenlijk de hele rechtsstaat die in Hongarije ernstig onder druk staat... Ja. Uh, daar actie tegen te nemen, ook iets te doen voor Ahmed. Oké, okay, hartelijk dank. Doutje Lechtinga van Amnesty. International. En tot zover, Bureau Buitenland. Straks in kunststof een hommage aan de overleden dichters Frank Starik en Menno Wigman. Postuum winnaar van de Ida Gerhard Poëzieprijs. Presentatie: Jelly Brouwer. Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Wouter Walgemoed. Bij een frontale botsing op de N270 bij Helmond zijn vijf mensen omgekomen. Een busje en vrachtwagen botsten aan het einde van de middag op elkaar. De doden vielen in het busje. Drie andere inzittenden en de vrachtwagenchauffeur raakten een zwaar gewond. Nuom bouwt het eerste windmolenpark ter wereld zonder overheidssubsidie. Nu garandeert de overheid nog een minimum afnameprijs... voor stroom van een windmolenpark. Maar volgens minister Wiebes is dat straks niet meer nodig... omdat de aanlegkosten voor de parken flink zijn gedaald. In de Amerikaanse staat Arizona heeft een zelfrijdende auto een vrouw doodgereden. Ze stak de straat over, maar liep niet op het zebrapad. De auto was van taxibedrijf Uber... die alle tests met zelfrijdende auto's voorlopig stillegt. De politie in Ankara heeft volgens Turkse media... bijna anderhalve kilo van het zeldzame radioactieve materiaal Californium in beslag genomen. Er zijn vier mannen opgepakt. Ze zouden het voor 72 miljoen dollar op de zwarte markt hebben willen verkopen.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 hoe krijg ik dat geregeld? Salarisadministratie doe je samen met SD Works. Laat je inspireren op sdworks.nl. SD works, works, Laat je inspireren bij Rinsma Modeplein in Gorendijk. of shop online 350 modemerken. HR, payroll en tax legal doe je samen met SD, SD Works. works, works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 Office 365 een maand gratis uitproberen yourhosting.nl/zakelijk Kom 24 en 25 maart naar het e-bike event in Amersfoort fietsvoordeelshop.nl NPO Radio 1 NTR Goedenavond en welkom Zaterdag werd bekend dat Menno Wigman de Ida Gerhard poëzieprijs krijgt... voor zijn dichtbundel Slordig met Geluk. Helaas postuum, want op 1 februari overleed hij... op pas 51-jarige leeftijd aan hartfalen. En wij eren hem met oud-jeugddichter des Vaderlands Hagar Peters... schrijver Tommy Wieringa en jurylid Arjan Peters. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, en in al die jaren kunststof is dit misschien wel de meest merkwaardigste... verdrietigste, moeilijkste, zeker hoe die tot stand gekomen is. Want uh, wat eraan vooraf ging, in kort bestek. De jury van de Ida Gerhard Poëzieprijs. Het weten Arjan Peters en uh, Petra Possel, collega van kunststof... nomineerden uh, Menno Wigmans bundel Slordig met Geluk... voor de Ida Gerhard prijs 2018. Ze lieten hem dat weten. Dat was 31 januari. En een dag later stierf hij op 1 februari, jongsleden. Toch nog plotseling aan een hartkwaal waar hij al een aantal jaren mee kampte. De jury besloot hem de prijs toe te kennen. En dat werd afgelopen zaterdag bekend gemaakt. En wij wisten dit onder embargo. En wilden vandaag een eerbetoon brengen aan Menno Wigman. Om hem te herdenken hadden we twee bevriende auteurs uitgenodigd. Waaronder de dichter Frank Starik... met wie hij jaarlang samenwerkte in De Pool des Doods... beter bekend als De Eenzame Uitvaart. Hij zou hier dus aanwezig zijn vanavond in uh, Kunsthof... om over zijn vriend te praten en zijn werk te duiden. Groot was de schok toen wij zaterdag van Tommy Wieringa hoorden... dat Frank Starik afgelopen vrijdag is gestorven... aan een hartstilstand, Tommy gaan. Ken jij Frank ook goed? Ja, en ook al heel lang. Dus uh, het is een, uh, een soort uh, ge, ja, een keten van, uh, van doden deze maanden. Zes weken na zijn vriend Wigman. Mm -hmm. Hij sprak hem nog toe op zijn begrafenis, notabene. En uh, zes weken later uh, is hij zelf het haasje. Ja. Hij, was, uh, uh, hij had eerder een uh, hartaanval? Hart ja, vorig jaar. Ja. Vorig jaar. En ja. was toen ook vier maanden uit de roulatie. Ja. Uh, gestopt met roken en drinken. Daarna. Ja. Althans, heel erg zijn best gedaan. Dat zeg je goed. Ja. <laughs> Zo was het ongeveer. Hager Peters, een uh, goede vriendin van, uh, van Menno Wigman. Uh, je sprak op zijn begrafenis. Hoe zag jullie vriendschap eruit? Nou, het ontstond eigenlijk doordat we. Ja, eigenlijk zijn we ongeveer dezelfde tijd gedebuteerd. En ik ken hem dus al vanaf dat ik zelf ja, begon met dichten optreden. En er, hij was er altijd. En dat is zo vreemd. Want ik bedenk bijna aan hem als ik aan poëzie denk. En hij is er nu niet meer. Dat is heel, heel vreemd. 1997, heeft hij ja. gedebuteerd en jij ook uh, Nou, ik, ik, ik trad toen op bij, uh, uh, bij de nacht van de poëzie. En ik trad toen heel veel op. Maar ik twee jaar later kwam mijn debuut uit. En jullie hebben veel door het land getoerd. Ja, staan. en ook naar het buitenland. En uh, ik heb allemaal herinneringen aan reizen. En... Uh, hij heeft me één keer gered, ook van een uh, aanwander, ja. Uh, die, ja, toen ging ik naar mijn hotelkamer en uh, iemand wilde meelopen. En toen riep ik uh, Menno, en die heeft, me toen, uh, heeft hem toen weggejaagd. Een held. Ja, en een hele aardige man ook. Ja. En een fantastische dichter. Arjan Peters, uh, afgelopen zaterdag uh, reed jij naar Zutphen om. Ja. Um, Menno Wigman te herdenken. De Ida Gerhard poëzieprijs... postuum uit te reiken. Ja, precies. En toen? Nou, ik kreeg onderweg in de trein... inderdaad al berichten dat er... Ja, in geruchtvorm... Mm -hmm. uh, of Frank Starik wel oké okay was. Nou ja, het leek mij van wel. Hij woont, hij woont bij me in de straat... en ik zie hem dus vaak. En, uh, ik wist niet beter... dan uh, dat, het, dat, het, uh, dat het wel weer aardig met hem ging... Maar vlak daarna hoorden we inderdaad, uh, voordat uh, de plechtigheid ging beginnen... dat hij uh, toch is overleden. Nou, uh, Arjan je zit uh, in de jury, zat in de jury van de Ida Gerhard uh, Poëzieprijs. En jullie ja. besloten dus uh, om uh, Menno Wigmans bundel, postuum, uh, te eren. Ja, we besloten eigenlijk, uh, ik heb het net nog eventjes nagekeken... op 4 januari, uh, dat we hem de prijs zouden geven... Dus veel eerder dan, dan we het bekend hebben gemaakt. Mm -hmm. Dus eigenlijk besloten we hem niet hem postuum de prijs te geven. We, we, we vonden dat gewoon de mooiste bundel en hij zou die prijs krijgen. En 31 januari lieten jullie hem weten dat hij bij de drie laatste uh, ja. zat. Ja, ik heb begrepen dat hij dat ook heeft. Uh, dat hij dat ook weet, heeft mm -hmm. geweten. Mm -hmm. En uh, uh... er nou, ja, en, en ja. dus, zeer blij mee was. Ja, ja, ook. Ja, zeker. Ja. En, uh, uh, maar goed, er zijn dus, er zijn, zoals bij elke prijs natuurlijk, statuten. En uh, in deze statuten staat dat uh, de prijs aan een levende dichter wordt gegeven. Nou, aan die eis deed hij niet meer, maar dat vonden we toch zo absurd. Dat uh, we hem uiteraard de prijs gaven. Daar hebben we hem nog geen moment over geaarzeld. Dus de statuut hebben we hierbij voor ongeldig verklaard. En jij had nog vernomen, Tommy, dat hij daar heel blij mee was. Ja, met ja, de ja. Ja. nominatie. Nou ja, er is natuurlijk iets, iets, iets met zijn uh, dichterschap... Dat ik, dat ik ongelooflijk hoog acht. Maar uh, dat, dat, dat hij eigenlijk nooit, nooit een, een, een echt grote prijs heeft gekregen. Wel een soort uivere prijs met die, uh, volgens mij die uh, Jan Kampert prijs en deze. Dus hij was met deze prijs heel erg blij. Mm -hmm. En uh, ja... En, en het niet krijgen van een prijs. Uh, en dat gold ook voor hem, is toch een soort aap op je schouder op den duur. Dat je, je hem op een dag krijgt en dan, dan ben je ervan verlost. En daarna kun je uh, ja heel sereen je, je leven uitwaaien. Uit, uit maar hij had die prijs dus nog niet. En dat, dat, ik vind het ook echt eigenlijk onverdraaglijk dat hij is doodgegaan. Zonder zo'n. Uh, hoewel. Ja, toch zo'n eerbewijs. Mm -hmm. Dat had namelijk als je die laatste bundel leest. Slordig met geluk. Slordig met waar hij de prijs dus voor gekregen ja, heeft. Nou ja, het, precies. Het is fantastisch dat hij dan uh, daar de Ida Gerard prijs voor krijgt. Maar dat had Het is een fantastische bundel. Ja. Echt beter wordt het niet. Waarom? Leg dat eens uit, Arjan Peters. Waarom was dit de beste, mooiste bundel van die 184, geloof ik, hè, die erin gezonden waren? Het gaat om een tweejaarlijkse prijs omdat hij in, in staat is geweest. En in deze bundel in staat is om. Uh, vissend in, in troebel water. Uh, in, in, in troe, uit troebelheden puttend. tot een soort zuivere regels komt. die uh, je de indruk geven. Hij heeft dit wel eens een keer eerder zelf gezegd. van zo'n gedicht waarvan je dacht dat het er altijd al was. Mm -hmm. En soepel lopend. Uh, bijna uh, opgewekt ritmisch, alleen met als thema die eeuwige uh, uh, troebelheden die, ik net, uh, die waar ik net naar verwees. Ja. ja, het is raar met zijn werk, want je hebt heel vaak het gevoel dat het een gedicht is, dat er al was. Ja. Tommy. Nou ja, nee, maar dat komt omdat hij, hij dicht natuurlijk over, over eeuwige thema's. Het uh -huh. uh, zijn, zijn een universele grote thema's. En uh, hij giet ze ook in een Vorm die we kennen. Je noemt hem dan ook een klassiek dichter, wat dat ook dan precies mag betekenen. Maar. Um, en, hij deinst, en hij deinst er niet voor terug om die dingen gewoon te benoemen. Mm -hmm. En ook geluk, geluk te noemen. En verdriet, verdriet en verval, verval. En die schaamteloosheid die hij uh, die die heel erg heeft, die maakt hem uh, ook heel erg geschikt voor uh, rouwadvertenties. Ik geloof dat het Rob Schouten was die zei dat niemand zoveel eigen uh, regels voor boven zijn eigen advertentie heeft geschreven als hij... <laughs> Laten we even luisteren naar uh, Menno Wichman zelf. Toen ik begon te schrijven is dus uit de bundel Slordig met Geluk. Toen ik begon te schrijven... Toen ik begon te schrijven... woonde ik in een dorp met vuil wit zonlicht in mijn mond. Alom vrede. Ik trapte naar de zon en wist niet hoe te leven... Toen ik begon te schrijven, stond het al geschreven... dat ik naar Amsterdam zou komen. Hela, hijza, ik leefde en ik schreef. Geen regel bleef. Als zoon van een verziekte generatie... sneed ik sierlijk in mijn vlees. Ja, ik had lief gehad, ik dronk wat, reisde wat. Nog had ik niks beleefd. Ik gezelde mijn geest, zocht het bij proest en jeets verloor me in muziek en viel toen stil. Later, veel later, de dood stond aan mijn autodeur te rukken... en ik schrok weerloos wakker in een witte zaal. Toen schopte ik de schoonheid van mijn schoot... en kwam ik grimmig zingend op verhaal. Ja, Menno Wigman. Toen ik begon te schrijven, uit zijn bundel dus, slordig met geluk... waarmee hij afgelopen zaterdag postuum de Ida Gerhard poëzieprijs won. Hargaard Peters. Uh, uh, de zin de dood stond aan mijn autodeur te rukken. De, er zijn meer zinnen, uh, gedichten zelfs... waarbij je het vermoeden krijgt dat hij wist dat het onheil stond te wachten. Ja, dat kun je trouwens ook van Starik zeggen. Die heeft natuurlijk ook heel veel met de dood. Uh -huh. uh, had met de dood. Maar dat is ook wel... Dichters schrijven denk ik ook gewoon veel over de dood. Hè? En wat zo opvallend is, vind ik, is dat hij... Ja, dat, volgens mij las jij dat bij zijn begrafenis uh, voor. Ja, is dat die Tommy, ja, uh -huh. ik kijk nu naar Tommy. Dat hij eigenlijk toen hij dus ziek werd... dat hij op dat moment juist aan het leven ging grijpen. Terwijl toen hij nog leefde, flirtte hij met de dood. En dat is, vind ik zo bijzonder. Dat als het nog maar, weet je, als je onsterfelijk lijkt, dan is het eigenlijk een soort van spel, eigenlijk bijna. En mooi en duister. En dan wil je dat verkennen en, en een zwart, zwarte poëzie schrijven. Maar toen hij dus daadwerkelijk dat toen aan de het ondervond, uh -huh. toen, uh, toen ging hij het leven om, omarmen. En, maar hij heeft inderdaad natuurlijk ook bij die uh, eenzame uitvaart, heeft hij natuurlijk ook heel veel. Uh, over uh, ja, overleden ah, en geschreven. Ja. Arjan Peters, uh, het uh, juryrapport uh, eindigt uh, met de zin. Even kijken of ik hem hier nu zo snel paraat heb. Uh, heb jij het juryrapport daar voor je liggen? Ik geloof het niet, hè? Mm. Um, ja, ik heb het, ik heb het wel. Uh, een zwanenzang, noemen jullie het? Ja. Yeah. En... Um, ja, hier heb ik het. Alsof hij wist wat spoedig zou komen. Dat is de mm -hmm. laatste zin van, de, van het juryrapport. Is dat dan iets wat, wat wij erin gaan lezen? Ja, Tom in knikken. Nee, sorry, nee, nee Arjan. Nou ja, dat, dat, uiteraard is dat ook zo. Hè? Maar zoals gezegd, uh, de keuze om dit te doen en de verantwoording, want we waren er al over aan het schrijven, mm -hmm. even heen, heen en weer aan het sturen. En natuurlijk is dat wel enigszins aangepast na zijn overlijden. Maar nog steeds blijft het zo. dat Kijk, zo'n thema als de dood uiteraard, dat was er altijd al. In zijn allereerste bundel. Dichters ja. en, toen en ik de dood. 19, ik heb nog, nog, nog nagekeken in 1987 bij hemzelf. Een, want dat gaf hij toen in eigen beheer uit. Vertalingen van Baudelaire, ja. toen was hij twintig. Ja. Le Fleur du Mal, één en al dood mm -hmm. en, en bijna zwelgen daarin. Ja. Dus het, het is nooit afwezig geweest. Alleen de mengeling van uh, het leven is er nog en het grijpen naar de. Of, ja, zo'n soort strohalm. En ook een soort zelfhaat hoor. Dat hij vond dat hij misschien toch wel erg veel had geofferd en ingeleverd. En was dit het nu? Mm -hmm. He, dat. Dat zit hier ook duidelijk in. Dus uiteraard lees je het erin, maar ik geloof dat het ook klopt. Dat het, dat het ook zo is. Tommy Wieringa knikt uh, nog steeds. Nou Nee, het nee, is, is, is, is waar. En ik denk inderdaad dat, dat wat uh, in aanvulling op wat Hager zei... de dood is inderdaad een beetje een jonge mensenkwaal. Ja. Uh, <tie> en tegen de tijd dat je, er, uh, dat je eraan toe bent... Uh, dan ja, worden sommige mensen toch ook wel wat, wat vatbaarder voor... Uh, ook de andere kant van het leven die die die schoonheid biedt en en geluk misschien en wat meer licht menno's laatste gedicht in de bundel slordig met geluk, met geluk is is een uh, is echt een ode aan het bestaan zelf ja. dat heet en dat heet niet mooie dingen het heet oneindig wakker maar dat gaat wil je dat voorlezen daarin somt hij nou ja kan maar dat daarin somt hij eigenlijk alleen het is één, één regel mm -hmm. het is één lange regel en daarin somt hij alleen maar dingen op die die uh, het is ja die die mooi en bijzonder heeft gevonden. En waar hij, uh, ja, die, die, die ook een, een, een reden om te leven geven. Wil je hem voorlezen? Jawel. Oneindig wakker. Mooie dingen. Allemaal mooie dingen. Je hand die voor het eerst een kattenvacht streelt. Je moeder die bezorgd je knie verbindt. Zes moe gedraafde paarden in de zon. Het onweer waar augustus mee begon. Diana's hand die naar je broek afgleed... Haar lichaam waar je blind de weg in vond. De kleur van een kwatrein van J.C. Bloem. Nick Cave die dwars door Paradiso zong. Een woord als moerbij. Huisraad. Ravelein. De vondst van een nog net niet schurftig rijm. Mooie dingen. Allemaal mooie dingen. Zoals de treinen waarop ik gezoend heb. Het zachte golven van een dranklokaal. Een meisjeskamer die naar adel geurt. Het wonder... Dat ze geen dag zich ooit herhaalt. O mooie dingen! En mijn mond benoemt het, voor ik me met het domme zwart verzoend heb. Ja, een domme zwart. Nou, en wat hij zo mooi doet, is dat, dat, uh, dat verscholen rijmen. Het, het ruimt dus niet, niet. Opdringerig, maar mijn mond benoemt het. Voor ik me met het domme zwart verzoend heb. Weet je, Dat is, dat is mm -hmm. zo lekker. Dat is niet, mm -hmm. niet zo in your face, maar gewoon een lekker. Hoe noem je dat? Gemoffeld rijm. Mm, ik kijk naar de dichter hier aan tafel. Je ja, ja, moet klankrijm, maar ik weet niet of dat. Ik ken ja. die termen nee. allemaal niet hoor. Ik drink dicht op gevoel. Ja, ja. Maar als jij dit hoort, Hager. Ja, dat vind ik prachtig. Maar dat, ik ben sowieso wel fan van Menno, van zijn gedichten. En, en dat, ook wat Tommy zegt, dat, inderdaad, dat het dan net niet ruimt. Dat is zo prachtig, hoe die dat dan net wel weet te doen. Het zit ook, er zit heel veel van, dat, van het gemoffelde binnenrijm in... waar ik ja. ook heel erg veel van hou. En, en als je het gaat voorlezen voor jezelf... dan wordt het veel duidelijker <lacht> dan wanneer je het alleen maar leest. Het komt in de klank, in, de, in het verklanken ervan... Komt het, uh, wordt het nog Duidelijker. Jij herkende net wat Hager vertelde. Dat hij op het einde van uh, zijn leven. Want hij was ziek. Hij, ja. uh, in 2014 wordt, werd hij ziek. En daarna ging het eigenlijk gewoon niet zo heel lekker meer. Nee, maar hij heeft een prachtig interview met Carolina Logalbo gegeven. Waarin hij uh, in Vrij Nederland, uh, uh -huh. waar ze toen nog werkte. Nu werkt ze voor VPRO Boeken. Maar toen, en, en dat vind ik echt een, echt een zeer indringend goed interview. Waarin uh, hij ook zegt, waar we Arjan net aan refereerde Van die... Uh, dat hij. Wat was het ook alweer? Wat ze, ach, dat maakt ook niet uit. Maar dat daarin zegt hij dat het misschien nog niet te laat voor hem is. Dat hij uh, heel veel heeft geofferd voor de poëzie. Dat hij uh, zijn leven voor een deel heeft vergooid aan, uh, aan nachtwerk. Want zijn poëzie was echt nachtwerk. Mm -hmm. Hij daalde s'nachts, zoals hij zelf dicht beschonken of niet, um, af. Eigenlijk steeg hij op, maar het was ook een soort afdalen. Hij had een uh, werkkamer. Ergens anders, dus niet aan huis. En. Um, daar ging hij dan uh, ja, lettergrepen, uit de nacht hakken. Dat, dat, zo heb ik het voor me gezien. Mm -hmm. en, en dat heeft hem heel veel gekost. Mm. Hij heeft echt zichzelf verteerd voor zijn poëzie, heb ik het gevoel. Zag jij dat ook zo, hager? Ja, en dat was ook altijd een keuze. Dus dat wist hij zelf ook. Dat sprak dat, hij ook uit? Nou, dat, het leek wel alsof dat erbij hoorde, dat offer. Omdat je anders niks kon maken. En uh, ik denk zelf... Dat, dat hij daar misschien achteraf wel anders over zou zijn gaan denken. Dat hij daar ja. ook met dat leven omhelzen... wat hij uiteindelijk deed, dat hij daar toch wel misschien... ja, zo moeilijk... maar dat, dat zoiets begreep ik ook wel uit hoe hij daarover sprak. Dat hij, uh... nou, ja, in een van zijn uh, gedichten, in die laatste bundel... komt de zin voor waarom mijn lichaam was je mij zo weinig waard. Ja, en ook dat slordig met geluk. Mm -hmm. Dat zegt het eigenlijk ook ja. al. Ja, dat is het, natuurlijk ook het leven zelf... En, maar ja, slordig, hij heeft het toch ook wel heel bewust gedaan, weer. Het is, een beetje, ja, het is het romantische ideaal wat hij zelf ook aanhing. En wat, ook, wat eigenlijk ook een beetje stereotypisch is. Wat, wat heel veel, vaak wordt gedacht over dichters: dat ze in tochtige zolderkamers uh, uit, uh, uitgemergeld uh, ja. Ja. moeten <laughs> lijden. En, en dat heeft hij heel letterlijk genomen. Ja, en dat is een programma wat hij zijn leven lang eigenlijk heeft gevolgd. Ja. Als je, er is een prachtig interview met hem. Uh, met, uh, uh, kom, hoe heet hij? Boudewijn Bug. Ja, toen, toen hij uh, al 18 was. Toen was hij toen was. 18. Ja. En Boudewijn Bug zegt daar maar... Je draagt zwart. Je bent helemaal in het zwart. Waarom is dat? En je schrijft alleen maar gedichten over de dood. Waarom is dat? En, ja. en, en, heeft dus, en daar zie je dus aan dat hij, dat hij eigenlijk... Hij droeg zijn hele leven lang zwart. Hij was mm -hmm. bijna altijd in het zwart. En... Dat is ook zo. Ja, er zijn ons dus ook binnen uh, anderhalve maand twee dichters ontvallen die zich allebei wisten te kleden. Dat is, dat is niet alleen een verlies voor, de, ook voor ja, de, ja precies. Maar, maar het is niet alleen een verlies voor de poëzie, maar ook voor ja, cultuur. Cultuur. <lacht> <lacht> ja. Nee, maar kom dan maar eens om, ja, om goed, goed geklede dichters. Nee, dat die is zijn er dat, niet, Nee, maar het is, een, het is, het is een gemis, ja. ja, ja. En jij ja. kent hem dus ook al van heel lang, uh, Arjan. Want je memoreerde net, uh, ja. hij was twintig. Ja. En inderdaad, ik heb, ik, hij, ik heb hem ook geïnterviewd toen hij achttien was. En ik voor het Vrije Volk, die krant bestaat ook al helemaal niet meer. Maar op Westerveld, op de begraafplaats... Inderdaad, helemaal in het zwart gekleed en in volle overtuiging. Grote liefde voor Baudelaire. Maar wat deed jij daar dan? Nou, ik, ik interviewde. Maar hoe hem. kwam je achter hem? Dat is toch... om, om, omdat hij een jonge dichter was en een blaadje had uitgegeven. Oh ja. ja. En uh, voor de jongere pagina van, van het Vrije Volk. Oh, dus zo kwamen en... jullie op zijn spoor, ja. Ik ja, ja. was ook benieuwd hoe Baudelaire en Buge ook dat dat gedaan. Ja, dat vraagt me. ik denk dat dat dezelfde aanleiding ja, ja. was. Maar hij was trouwens tegelijkertijd ook ontzettend nieuwsgierig en grappig. En ja. Hij voldeed zelf helemaal niet aan het clichébeeld nee. van de dichter... waar hij zelf zo graag aan wilde voldoen. <lacht> en bijvoorbeeld ook, hij heeft toen in het gesticht... Hè, dat heeft hij geschreven, toen zat hij uh, in de film Arnstorven. Ja, en uh, op zoek naar de nieuwe Achterberg. Eigenlijk, hij hoopte daar uh, fantastische, waanzinnige poëzie aan te treffen. Het heeft uiteindelijk één gedicht opgeleverd, ja. geloof ik. En trouwens een fantastisch gedicht, vind ik. Ja, maar, Misschien kun je die voorlezen, ja, want die je hebt het wel. voor je liggen. Hij verbleef daar dus drie maanden in dat gesticht. En ja, eigenlijk en er... was dat een beetje een teleurstelling volgens mij. Hè? Dat hij daar niet vond wat hij Ja, zocht. wat hij gehoopt had. Ja. God voor de domme. Ja en, ja, en dit was dus een brief die hij vond. Hij heeft er wel iets aan gedaan. Maar dit, dit was dus van een patiënt aan een psychiater. Helaas gaat de spelling verloren als ik het voorlees. Maar misschien kunnen jullie dat toch voorstellen. God voor de domme. Blinde, doven, rotmoordenaar en rover. Van al wat ik bezit, ik waarschuw je. Chrysofrene en manisch, zoals jij beweert. Maak dat manisch en chrysofreen, maar eens duidelijk waar. En schrijf mij de symptomen eens op papier, stuk verdriet en leugenaar. Dat durf je niet. Schrijf me op papier dat ik zg ziek moet zijn... volgens jouw dubbele gespleten judas dat durf, Dat kunnen durf je niet weg wil ik dan van jou en met ons slag gaan vanuit deze dodendal vol mensen die door jou begiftigd zijn ik wacht direct op antwoord schriftelijk god voor de domme en <laughs> zit was... toch alles in er ja. zit alles in menselijke wanhoop maar ook zijn empathie wat hij dus ook vind ik in zoveel gedichten dat hij ook onze tijd zo goed kon duiden maar ook zowel van buitenaf naar armoede kon kijken... Mm -hmm. maar ook bijna van binnenuit. Dat vind ik dus heel knap. Zie ik bijna nooit bij andere dichters. En, uh, en ook, uh, toch ook humor. Arjan Peters ja, ja. knikt. Ja, ja, ja. Nou, ja, ja die met, of, of wat die humor uh, betreft schoot me ook te binnen. Dat ik, ik denk dat het twee, drie jaar geleden was dat, die, dat ik hem toen tegenkwam. En hij zei, nou, ik dicht dus, dus niet meer, maar um, uh, ik word timmerman. Ik, ik, ik ga iets maken. Ik ga dingen maken. Ik geloof dat hij toen één tafeltje heeft Meubeltjes gemaakt. Een maageltje, ja, ja. En dat tafeltje stond scheef. Wanneer was en dat, zei je? Dat was een jaar of drie geleden. Toen hij was gestopt met dichten en ging dingetjes maken. Maar dat was, is bij één exemplaar volgens mij gebleven. Maar was dat een grap? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee dat was geen grap. Nee. Dat, was, dat was in ernst. Maar de opleiding had hij daar uiteraard niet voor gevolgd. Nee. Hij dacht wel dat hij op die manier misschien hè, iets... Het heeft natuurlijk ook, ik wil niet zeggen dat het hetzelfde is... maar je moet wel. het is wel passen en meten en je moet dat goed in elkaar zetten. Ja. Ja. En die Timmermans kunst heeft hij eigenlijk dus gereserveerd voor zijn poëzie. Hè? Ja, dat is Dat kon niet daar buiten. Waarom wilde hij stoppen dan? Nou ja, ik moet ook denken wat, wat ik... Boelie van Leeuwen, ik, ik kom er wel vaker op terug... maar die zei toen ik hem ooit sprak op Curaçao zou schrijven is kracht... Mm -hmm. En uh, hij, was op, hij was op een gegeven moment gestopt met schrijven... omdat hij de kracht niet meer had. En ik denk dat bij Menno geldt dat, geldt dat ook. Die had, die had de, de geestelijke spankracht niet meer om... lettergreep voor lettergreep zich... Uh, door, het, door dat poëtisch universum een weg te banen. En uh, fysiek ook niet. Omdat uh, dat lichaam zo te ja. lijden had. Ja, hij had echt En zijn leiden. geest dus ja. ook. Ja. Ik denk dat hij daarom, daarom iets anders voor zag. Op het laatst wist hij de weg ook niet meer. Hij was gedesoriënteerd. Hij kwam zijn huis niet meer uit. Hij is nog net naar mijn vijftigste verjaardag gekomen uh, per taxi. Uh, maar ja, hij was niet, niet, niet meer uit zijn huis te branden eigenlijk. Mm. Hij trok zich terug, hè, Hager, is ook jouw uh, ervaring? Ja. Uh, ik trok mezelf thuis ook terug. Dus we hebben ons allebei nogal teruggetrokken. Dat kwam goed uit. Wat ik wel jammer vind, want daardoor nee. Daardoor heb ik hem dus op het laatst veel minder meegemaakt... dan ik had gewild. Uh -huh. Maar ik weet ook nog wel dat hij ook eerder al... gedesillusioneerd was in poëzie. Dus hij schreef toen ook van... Uh, voor ik nog... of erger nog, twee bomen fel. Ja. Wat was dat gedicht ook alweer? Dat hij oh, ja. dacht van ja, uh -huh. voor die vijf lezers... waar zit ik me nou druk om te maken, weet je wel? Ja. Wie, wie, wie wil dit nog lezen? Ja. Heb je dat daar? Dat was Mijn wanneer... leven is door poëzie verpest ja. en ook al wist ik vroeger beter... ik verbeeld me niets wanneer ik met dit hoopje drukwerk 64 lezers kwel of, erger nog, twee bomen vel. Ja. ja. Mm -hmm. En dat was wanneer? Zwart als caviar? Dit is, of... uh, dit is uh, Zwart als caviar, ja. ja. 2001. Ja, dus... Spraken jullie daar dan ook over? Ja. Ja, hij klaagde ook heel veel, hè? Maar ja, hij een was een zeikertje. Hele... Ja. ja, maar wel op een, een niet-irritante manier. Dat mag ook wel eens gezegd nee, maar van man. hem kon ik het wel altijd hebben. Ja, ja. Dit was ook zo lekker om dan, als we ergens dan op een trein stonden te wachten, om dan even lekker te kunnen zeiken. Ja. Weet je wel? Dat ja, gewoon... je het gewoon niet net hoeft te doen of alles goed gaat. Ja. Dat was ook zo fijn aan Menno. Stond hij ergens te roken en dan kon je er gewoon bij gaan staan. En het maakte allemaal niet uit. En dan lekker met z'n tweeën was Een soort slepende ja, die eigenlijk een nee was. Ja. Dus je van het, het is wel lekker ja. weer vandaag. Ja ja. Ja. Uh, ja, ja, ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. En wist je, dan wist er gaat iets anders komen. Ja, precies. Maar morgen wordt het weer slechter. Ja. We luisteren even naar het nieuws van acht uur. Want dat is het namelijk bijna. En daarna uh, spreken wij uh, verder over Menno Wigman, die afgelopen zaterdag... Postuum de Ida Gerhard Poëzieprijs kreeg. En we gedenken ook zijn goede vriend Frank Starink, die afgelopen vrijdag overleed. Starink. NPO Radio 1.